7 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De files en reistijden worden de komende jaren fors langer. Tot 2023 kan het reistijdverlies met meer dan een derde toenemen... staat in een rapport dat minister van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Er komt niet genoeg asfalt bij om de verwachte groei van het verkeer op te vangen. Op Prinsjesdag maakt het kabinet bekend dat er tot 2030 zeker 1000 kilometer aan reisstroken bij komt. Onder meer op de drukke A2 en de A58... Tot 2030 wordt in totaal 19 miljard euro gestoken... in nieuwe wegen en de aanpak van knelpunten. De koopkracht van de meeste gepensioneerden is sinds 2010 gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van 50+. Plus. Hoe hoger het aanvullend pensioen, hoe meer er moest worden ingeleverd. Dat komt doordat de pensioenuitkeringen niet meegroeiden met de inflatie. Datzelfde geldt voor de lonen van mensen die werken. Een groep van 15 Bulgaarse ambtenaren wordt verdacht van grootschalige identiteitsfraude. Tegen betaling werden herkomstdocumenten afgegeven waarmee mensen een Bulgaars paspoort konden aanvragen. Met dat paspoort kunnen ze door Europa reizen zonder visum. Vooral Oekraïners, Moldaviërs en Macedoniërs zouden van de fraude in Bulgarije hebben geprofiteerd. President Trump heeft 5200 militairen extra naar de grens met Mexico gestuurd. Die moeten een grote groep vluchtelingen tegenhouden. De vluchtelingen komen uit Honduras en Guatemala... en willen via Mexico naar de VS om een nieuw bestaan op te bouwen. Trump schrijft in een tweet dat een invasie aanstaande is... maar dat het leger klaarstaat. Dat het weer nog, nat en onstuimig vandaag. Vanochtend trekt een regengebied naar het westen... en vanmiddag komt er een nieuw regengebied... dat van zuid naar noord over het land trekt. Er komt meer wind. Aan zee is die hard of stormachtig met kans op windstoten. En het wordt 7 graden. En vanavond wordt het minder koud. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Mars en Breukelen bijna 10 minuten vertraging. Ook zo'n 10 minuten op de A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere buiten en Almere Haven. Op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Hoorn en Purmerend langs rijden met 20 minuten vertraging. De N207 alfedaan Rijn richting Hillegom bij Leimuiden 5 minuten. En bijna een half uur voor de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de heer Hugo Waard en de industrieterrein Boeken meer staat 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ik ben nergens zonder ja. 3, 2, 1. Ja. waar ben jij? Waar ben jij? Wat een dag, wat een licht, en nou, wat een lach op jouw gezicht. Oh daar ben jij. jij. Oh daar ben jij. Het wordt weer zomer in de zomer. Is de lucht voor altijd laag. Ik ben er. Zonder. Blown away, what could I say? It all seemed to make sense. You're taking away everything, and I can't deal with that. I try to see the good in life, but good things in life are hard to find. Well, blow it away, blow it away. Can we make this something?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 Yeah. www.zfmzandvoort.nl For a while, she gave my love away. I really shouldn't blame her, but now that pussy is a stranger.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 This blood twist of it.